Het is drie uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Op de N207 bij Waddingsveen zijn twee bromfietsers omgekomen bij een ongeluk. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Een traumahelikopter werd naar de plaats van het ongeluk gestuurd... maar keerde weer om toen bleek dat de betrokkenen waren overleden. De nationale ombudsman Alex Brenningsmeijer vindt het onacceptabel... dat automobilisten bij trajectcontroles onterecht boetes krijgen...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 De avondklok werd tien dagen geleden ingesteld... vanwege de gewelddadige protesten tegen het afzetten van president Morsi. Het weer in het zuiden buien, mogelijk met onweer. In het noorden vooral droog, overdag verandert er weinig... en wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Hartelijk welkom bij deze aflevering van... Nachtbrakers. Mijn naam is Frank van der Lende. En mijn onderwerp van vandaag is... Gelukkig worden, wat wil je... En hoe bereik je dat? Ik durf van mezelf te zeggen dat ik me gelukkig voel. Ik zit lekker in mijn vel. Kun jij dat ook van jezelf zeggen? Voel jij je gelukkig? Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes. Goeienacht, je luistert naar uh, Nachtbrakers dus op Radio 1. En ja, je hoort een beetje een beetje zweverig verhaaltje. Het is natuurlijk ook wel redelijk een, een, een beetje een zweverig onderwerp. Van wat is geluk nou? Ben jij gelukkig? Wanneer ben je gelukkig? Het is, uh, het is nu een warme nacht. Her en der nog een spatje regen, maar ik had het al met Filemon erover. Het is gewoon mooi weer over het algemeen. Eigenlijk al twee maanden lang mooi weer. En uh, ja, het is ook zo'n zomernacht nu waar je gelukkig van wordt ik kan ook van andere dingen gelukkig worden, zoals uh, wat Friedemont net zei. Zo aan het strand, lekker, op de Canarische eilanden. 0800-1121. Hoe vind jij je geluk? Waar word jij gelukkig van? Afgelopen woensdag was ik uh, na mijn werk bij BNN uh, in de trein gestapt via Amsterdam Centraal naar Bloemendaal, naar Zandvoort uiteindelijk. Want uh, vrienden van mij hebben daar een surfcamp. En uh, ja, het was zo fijn om op zo'n woensdagavond aan het strand te zijn. We zaten daar met wat vrienden bij een, bij een wijnbar dan aan het strand. Een glaasje wijn dus natuurlijk. Uh, tonnen waar dat vuur dan zo uitkwam. En een lekker warme DJ die draaide ouderwetse soulplaatjes. En ik tuurde een beetje over het strand en ik zag en hoorde de zee in de verte. En altijd als ik, uh, als ik op de zee ben, of op het strand ben, moet ik eventjes naar de zee. Dat geluid, ook wat je nu op de achtergrond hoort, dat, dat geeft mij dan zo'n gevoel. Dus ik trok mijn schoenen uit, rolde mijn spijkerbroek zo een paar keer op... en wandelde vanaf ons warme en gezellige plekje bij het vuur naar de zee. En toen ik dichterbij kwam, rook ik al die zilte lucht. Je ruikt het echt. De zee heeft echt een bepaalde geur. En met de voeten door eerst wel een beetje van die, van die plasjes, want het, uh, het was een app... Uh, kwam ik uiteindelijk bij de zee. En daar deed ik even zo'n klein kattenwasje. Dus uh, zo'n zo kommetje maken met je handen. En dat even zo in mijn gezicht gegooid. Even door mijn haren gehaald. Ja, echt heerlijk. En uh, ik keek met een nat hoofd over de zee op de achtergrond. Die muziek dan. Van, uh, van die DJ met zijn soulplaatjes, Gelach en mijn vrienden. En ja, en toen, toen, ja, ik, ik durf het gewoon te zeggen, toen was ik uh, gelukkig. En toen kwam dit liedje in mijn hoofd op.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 On the seaside In the seaside Wauw, daar kan ik ook heel gelukkig van worden hoor, van goede muziek. The seaside van de koeks. Ja, daar gaat het over. Over geluk. Waar vind jij je geluk? Waar word jij nou echt gelukkig van? Misschien uh, heb je wel een heerlijke dag gewerkt en zit je nu terug in de auto. Of misschien ben je aan het werken en word je heel gelukkig van je werk, wat je doet. Zo lekker op de zaterdagnacht. Ik word hier bijvoorbeeld heel erg gelukkig van hè. Op de radio zitten. 0800-1121. Uh, Ed Struilaert, uh, die is ook heel gelukkig geworden van zijn werk. Want uh, dat is een muzikant, liedjeschrijver. Maar eerst was hij ICT-medewerker. Met een leaseauto en een dikke, dik huis en alles goed voor elkaar. Maar hij dacht van, nee, dit wil ik niet. Hij ging zijn geluk achterna en gooide het roer om. En uh, ja, een echte muzikant uh, is natuurlijk wakker in de nacht. Dus ik moet hier even het fijne van weten. Ed, goedenacht. Goeienacht, Frank. Hoi. Ja, wat een verhaal met jou en je geluk beproeven, als het ware. Want even van het begin <laughs> bij het begin beginnen. Je had een goed betaalde baan, dikke auto, ja. mooi huis. Je had eigenlijk alles. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja zeg maar, voor, voor de buitenwereld uh, heb je dan alles inderdaad. Hè. Een uh, goed huis. Ik had een leuke vriendin ook. En, uh, nou, weet je wel, uh, die heb ik nog steeds trouwens dezelfde ook. Maar, ja, weet je wel, het ziet er allemaal goed uit. Maar het gaat er niet om... Hoe het eruit ziet gaat erom hoe voel je je van binnen, weet je wel. En ik, ja. en ik maakte al mijn hele leven muziek. En ik had zoiets van, ja, weet je, en het ging ook steeds beter. En het eentje waar ik toen niet zat, Stut Muffin zei dat. Dat er werd Serious Talent op 3FM, we kwamen bij de wereld eruit door. En daardoor kwam ik ook met steeds meer mensen in contact. Waardoor een serieuze, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, serieuze werk in de muziekindustrie toch wel uh, in zicht kwam ook. En toen ja. dacht ik, ja, dit is het moment. Ik werd ook net 30. Ik dacht, over tien jaar koop ik een motor. <laughs> weet je wel, laat ik nu maar gewoon uh, dit doen. Maar toen moest je knoop doorhakken. En toen kon je voor het ja. onzekere gaan. En het, het ja. ook misschien wel, ja, uh, niet weten wat er aankomt. Of je kon lekker doorgaan met je normale leventje. En uh, lekker een beetje het voort laten gaan. En dan een beetje voor, zo ronddobberen. Ja, en ja, dat had ook wel te maken met een gebeurtenis die een paar jaar daarvoor gebeurd was. Mijn vader die, die overleed op, op 59-jarige leeftijd. En weet je, die man is altijd. Was altijd heel erg van, van zekerheid en blijf hè, zorg voor je pensioen. En echt die ouderwetse gedachte. En toen dacht ik, ja, hij heeft zelf nooit van zijn pensioen kunnen genieten. Nee. Weet je, hij heeft, hij heeft nooit die kans gehad. Terwijl hij altijd. Zou hij het anders gedaan hebben als hij het over had, had gedaan? Ik denk, ja, ik ga die vraag mezelf niet uh, willen stellen als ik uh, op mijn sterfbed lig. Ik leef nu. Weet je wel, vandaag is het enige wat ik kan beïnvloeden. Ik weet niet eens wat morgen gaat brengen. Weet je wel, dus laat ik nu in godsnaam gewoon doen wat ik kan en doen wat ik leuk vind. Ik heb maar één leven. Ja. Laat ik het ook maar wijs gebruiken, zeg maar. maar en toen nou, heb je die, die keuze gemaakt, dan ben je helemaal voor het muzikantenschap gegaan. Uh, heb je ook wel wat voor dingen moeten inleveren, toch? Zeker, ja. Ik had natuurlijk gewoon een... Uh, ik werkte bij een ICT-bedrijf. Dus dan heb je een, een leaseauto en een tankpas. Ik wist niet eens wat een liter benzine kost op dat moment. <laughs> Geen idee, je wel? Ik haal die tankpas, jank uh, ik door die pinautomaat heen... en dan lachend uh, weer de leaseauto in. Dus ja, dat zijn dingen die je moet opgeven. Maar dat zijn echt hele kleine offers als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt. Want wat krijg je ervoor terug dan? Je krijgt ervoor terug heel veel onzekerheid. En dat is onwijs spannend. Je hebt weer het gevoel dat je leeft. Dat krijg je ervoor terug. En, uh, ja, weet je, net zoals nu ook. Ik zit nu in Hamburg. Uh, hele dag geschreven, weet je wel. Ik ben, ik ben echt moe maar voldaan. We hebben een onwijs tof nummer vandaag gemaakt. Met een, met een Engelse songwriter. En ja, dat, die ook gewoon, weet je, net zoals ik... Op een gegeven moment alles heeft opgegeven. En, uh, dus... Je gaat met heel veel gelijkgestemden werken en dat, dat zorgt voor zoveel uh, energie eigenlijk en, en mooie resultaten vooral. Ben je gelukkig nu? Ja, absoluut. Ja, ja. ja dat kan je wel zeggen. En ben je ja. ook gelukkiger dan dat je toen was, met, met uh, nou, waar we het net over hadden, oh, met die ICT-baan, met die lease-auto? Ja, ja, gelukkiger, ja, dat is allemaal maar relatief natuurlijk. Want je, je, bent het ene moment ben je op dat moment ook gelukkig met wat je hebt. Maar ik voel me nu wel uh, vrijer. Kijk, ik bepaal mijn eigen agenda. Ik ben mijn eigen baas. Ik ben gewoon een zelfstandig ondernemer. Zo moet je het zien. Hè? Dat, weet je daar horen ook, er komen allemaal vervelende dingen bij. Er zijn ook wel eens dagen de administratie en dat ik denk, ah, ik wil dit niet. Ik heb er helemaal geen zin in. Uh, weet je, dus het is niet zo dat je nu continu gelukkig bent. En, weet je, dat is ook een soort van misvatting natuurlijk. Zo'n de moment. Onmogelijk, bestaat niet. Uh. Maar over het algemeen gezien, als ik zeg maar een jaar afsluit en terugkijk, denk ik van, nou, dat was toch wel weer hartstikke mooi. We hebben allemaal leuke dingen gedaan. Weet je, je maakt gewoon zoveel dingen mee, ja. Weet je muziek dus ben met jou aan de telefoon dan ik ook kikken. Ja, gezellig zo ja. midden in de nacht. Ik ga je, ja, je, je plaat draaien, uh, Ed, want uh, dat vind ik, uh, vind ik leuke muziek. Anything, uh, je bent bezig met nieuw werk, maar dat horen we binnenkort allemaal wel weer voorbij komen. Ed Struilaert, muzikant, nu in Hamburg en uh, nou ja, gelukkig man mag ik wel zeggen, hè? Zeker weten, ja. Absoluut, dankjewel. wel. graag gedaan. Fijne Jij ook, hoi, hoi. Je me up. smile. Maar always try to leave me. But when you're fed up with love. But you're being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 best. Het struilaat horen je anything en hij wordt dus echt gelukkig van muziek maken. En waar word jij gelukkig van? 0800-1121. Mailen mag ook als je niet zo beller bent. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl Zoals elke week schakel ik even naar mijn vrienden in de bar bij BNN... want die praten mee over het onderwerp van vannacht. En dat gaat allemaal over geluk. Want wat het wel is, is dat je dan, dan ben je dus thuis. Ik heb zo'n erkertje en, en, en dan ga ik dan opzitten. Ik woon in een hoekhuisje en dan ga, eh, ging ik daar dus zitten met mijn boekje. En dan roept u een je. Precies, dan ben ik intens gelukkig. <lacht> nee, maar dan zit ik daar dus met lekker weer. Ik word gewoon heel gelukkig door lekker weer. Dat is eigenlijk ja. wat ik wil zeggen. Een flesje wijn, hapjes erbij. Ja. Nee, lekker weer. Okay. Punt. Ah, oh, punt. Dat ja. is genoeg. Ah, ik ja, denk dan wel gelijk van, lekker, van lekker uit. laten. Ja, die ja Dat die zijn hier. leuke dingen die erbij zitten, uh, maar, maar oh. eigenlijk wil ik gewoon lekker weer. Ik ja, word heel Al rij... Snel gelukkig. Snel tevreden. Nee, want het is altijd kut weer. Ah, ja, dat is maar. <laughs> ja, maar zou het dan als het altijd mooi weer is, zou je daar ook niet meer van gelukkig van worden dan denk ik? Ja, dat weet ik dus niet. Die discussie heb ik ook wel eens met iemand gehad, maar denk het dan ook niet. Uh, gek genoeg, het eerste waar ik aan moest denken... tot teamgeluk, dat was toch wel met mijn vrienden op het voetbalveld en het rook naar vers gemaaid gras en ik had net een doelpunt vanaf de middenlijn gescoord. <lacht> en overal omheen zag ik mensen vooral heel erg verbaasd. <lacht> maar iedereen kwam op me afrennen om me te knuffelen en het was gewoon echt, dat was perfectie. Weet je? En dan, uh, waarschijnlijk worden dat soort momenten allemaal weggeduwd als ik straks vader hoop te worden of zoiets, ja, weet je dat, dat soort grote momenten. Maar, maar, ik begon net over de clichés en ja. ik heb sinds een half jaar een zoontje. Dat, ja. ja, weet je, je zit op de bank en hij, hij zit op je schoot of hij lacht even, dan ben je gelukkig. Het is heel makkelijk, ja, ik zie, maar ook een cliché. Maar ja, het is wel Twee goede vrienden van, me. we hebben net een kind gekregen... en die hebben ook een soort, soort vage waas. Als we ze door rastiro Rostelli zijn... <laughs> gehypnotiseerd hebben ze hypnotiseerd, over hun... Een... Ja. Ja, en ze dus kunnen alleen maar zemelen over die kinderen. En dan zijn mannen nog oké. Okay. Die vrouwen, jongen. Nou, en dan denk ik, hoe kan jij gelukkig zijn? Je leeft alleen nog maar voor je kind. Nou, blijkbaar, nou, blijkbaar is dat dan de, dan de sleutel, dat ja. Ja, sommige, sommige mensen halen daar misschien geluk uit. Kind is geluk. Nou ja, ik, ik heb daar geen last van, moet ik zeggen hoor. Ik, ik, ik zou heel ongelukkig worden als ik nu moet stoppen met werken... Of, hier, of andere dingen niet meer kan doen... omdat ik alleen maar in dienst van mijn kind zou leven. Maar het is, het is wel een heel mooi extra ding... waar ik ook gelukkig van kan worden. Maar wat is dan gelukkig? Alles is even goed. Gewoon tevreden? Straks, straks en net te Maar maken. nu? Het klinkt een beetje zoals heroïnegebruikers ja. en haaigebruikers. Ja, heel stom, ik moest dus denken dat geluk, oh, ik weet nog één keer. Toen had ik een pil genomen. Ik dacht, nee, we gaan deze kant zien we niet op. Ja, maar dat is, dat is geluk met rente. Denk ik. Ja, ja, maar wel met echt terug. geluk. Euforie dus. Ja. Is dat geluk? Ja, maar als het goed is, is dat wel een beetje, toch? Dat je is in het moment zo? zit en gewoon oh, ja. even niet bezig bent dat het er allemaal verder... Gebeurt of nou. Geen zorgen maar... maken. Ja. Dan lekker, ja, dat vind ik ook. Wel. Genieten van dat moment, dan, ja. dan kan ik me het gelukkigst voelen als ik, als ik dat besef. Dat ik denk van wauw, ik ben nu echt even gewoon helemaal. Ja, maar je hebt, dat, is, dat contrast kan zo ontzettend heftig zijn. Ik was een keer in Eindhoven en het sneeuwde en ik, toen merkte ik ook toen was ik opeens heel erg gelukkig en dat was ik echt daar voor anderhalve maand niet geweest of zo. En dan besef yes. je weer wat een ontzettend verschil dat kan zijn ja. of, ook al is het op een ontzettend onwaarschijnlijke plek of moment. Ja. Ja, het zijn wel altijd hele kleine momenten. Vaak inderdaad als ik, uh, als ik uh, of in de auto zit en het is het mooi weer. zonnetje schijnt en ik ga iets leuks doen. Of ik heb gewoon zin in, in de dag. Het zijn altijd die kleine dingen. Maar je zet contrasten af en toe ook groot. Het kan ook zomaar je gaat ook heel snel weer vergeten, het gevoel van geluk. En dan zit je weer in zo'n, ja, in je gaan. En dan ben je weer bezig met, uh, met de dingen die je doet. En dan vergeet je het weer. En dan opeens ga je weer met je vrienden stappen. Of ga je inderdaad golven met een vriend van je en... Uh... Die ga je hondenbrokken voeren en dan, uh, is, dat is dan uh, ook zoals dat gaat. Ja. Je het dan. Maar het contrast is juist misschien ook wel lekker. Inderdaad, het ja. ook zo als je ja. altijd in mooi weer leeft, dan Op de wordt, het ook, gedaan, wordt dat dan weer normaal. Ja, maar nou? ik denk wel dat dat ons gevoed wordt. Weet je, dat je heel erg uh, makkelijk het idee hebt... dat je eigenlijk altijd wel gelukkig moet zijn of moet ja, kunnen zijn. Het ook. Maar het is echt best wel schaars goed. Maar worden jullie ook gelukkig van, gelukkig van spullen? Ik heb, toen ik mijn eerste mp3-speler kocht... dat was wel echt het, voor het eerst in mijn leven dat ik bij een fysiek object echt geluk voelde. Dat gewoon al mijn muziek op zak had. In wat voor stemming ook was, en kon ik altijd luisteren. Dat koesterde ik wel iets te veel, ja, die witte baksteen. Nee, ik heb het alleen toen ik mijn huis kocht. Ja, dat ook, ja. ook Dat heb ik wel. En iedere keer als ik mijn huis... Ik vind mijn huis echt fantastisch, dus nog steeds. Maar dat is het ene. Ik heb niet zozeer met... Niet bij een pak melk. <laughs> nee, maar eten daarentegen. Ja. ja, ik kan inderdaad echt een soort orgastisch pruttelend geluid maken als ik op een terrasje in Portugal de perfecte octopus salade zit te eten ja, ja. of zo. Ja. ja, festivals met vrienden. Als je dan weer die weiden oploopt, dan denk ik wel weer: Al oh, zijn we weer, dat vind ik wel heel lekker. Ik weet niet of dat echt intens geluk is, maar wel tevreden ben ik dan weer of zo. Als ik op vakantie ben, dan heb je een heel, tenminste, heb ik heel vaak. Die lange momenten van dat ik niet bezig ben met wat er allemaal verder voor zorgen zijn en straks en gisteren en yeah. morgen. Gewoon in het moment en gelukkig zijn. In het moment gelukkig zijn. Ja, het is inderdaad wel een beetje zweverig. Ik begrijp dat het een beetje ingewikkeld is. Maar het is wel uh, geluk zijn. Gelukkig zijn. Midden in de nacht ga je ook heel gelukkig zijn. Na een mooie avond stappen. Of nou lekker dansen in de discotheek. Of uh, terwijl je in de auto zit, lekker een beetje heen en weer deins op Bruce Springsteen. In my head.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 De baas, ook de baas van de nacht door Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Nachtbrakers. Frank van der Lende, BNN Radio 1. Yes, goeienacht. Daar, daar, daar luister je naar inderdaad en het gaat over geluk. Waar word jij nou gelukkig van? Van die hele kleine simpele dingetjes. Misschien word jij wel heel gelukkig van een bepaalde artiest. Welke muziek maak jij nou heel erg gelukkig? 0800-1121. Tessa, goeienacht. Goeienacht, man. Hallo, Tessa. Um, waar word jij nou heel erg gelukkig van? Nou, ik, uh, ja, ik heb wel meerdere dingen waar ik echt gelukkig van word. Nou, kom ik maar door. Ik ben op zich best wel een gelukkig persoon. Van nature ben je al gelukkig? Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb wel dingen die extra aanwakkeren. <laughs> en dat zijn? Nou ja, ik kan bijvoorbeeld echt gelukkig zijn... en dan voel je ook echt een soort van... Dat je van binnen eigenlijk bijna warm wordt. Klinkt cliché, maar het is echt zo. Als je dan op de fiets zit en het is gewoon super lekker weer. Je voelt zo het zonnetje. Je weet gewoon dat het echt een lekkere dag wordt. En je om je heen kijkt dat mensen ook meteen al vrolijk zijn. Dat je gewoon merkt dat het gewoon één positieve, vrolijke, heerlijke dag wordt. Ja, grappig hè. Dat toch ook, dat ook echt wel uh, weer zo'n belangrijke rol speelt. Ja, ja, denk ik ook. Ik weet niet, dat het regent, heb je gewoon wel dat mensen meteen wat negatiever alles bekijken. Ja, die hele vibe is dan misschien minder. En waardoor jij ook gewoon minder gelukkig bent en minder zin erin hebt. Ja, en ik denk het niet als mensen, ik denk niet dat vanavond iemand gaat noemen wat jouw gelukkig moment nou door de regen wandelen. Nou ja, als iemand een beetje depri is bijvoorbeeld of zo, dat hij dat, dat dan zich heerlijk kan zwelgen in zelf mee lijden. Dat kan je natuurlijk ook. Nou, daar word je niet echt gelukkig van. Nee, daar, daar heb je gelijk in. Nee, daar blijf je er zo in hangen. Ik, weet, ik denk dat het weer ook wel echt, dat je dan soort van helemaal denkt... Ja, nee, dit is echt... Oh, ik voel me echt geweldig gewoon. Maar dan ben je, dan ben je veel gelukkiger geweest al deze zomer. Ondanks, misschien ben je op vakantie geweest, waar het lekker weer was. Maar ook in Nederland was het echt fantastisch weer. Ja, ik was echt... Ik ben echt nog steeds... Ik ben gewoon nog steeds een heel gelukkig persoon. <laughs> ja. En wat maak je nog of... meer gelukkig, uh, Tessa? Ik me nog meer. Want je had ja. nog wat meer dingen, zei je? Dus ik was Ik, ik denk, er komt een heel lijstje hier. Ja, nou, nu kan ik erover na denken, ik het heeft wel veel te maken met het weer. Want? Wat heb je nog Nou, ik ben vorig jaar ook een tijdje gereisd. En uh, wat mij toen ook heel erg gelukkig maakte, en dat heeft eigenlijk hetzelfde, was uh, toen zat ik op een gegeven moment zat ik op het strand met een groepje. En het was best wel laat geworden en toen kwam langzaam kwam de zon erop. En we zaten toen ook op het strand... Weet ik echt zo'n tropisch strandje. Toen zag je, de zon kwam echt zo omhoog uit het water. En toen echt zo'n... Bijna zo'n filmmoment. Weet je, zo'n scène uit een film. En dat... Ja, ik weet niet... Het zijn echt van die clichés, maar die maken je toch wel echt gelukkig. Ja, maar het, het is heerlijk inderdaad. Ik ben het helemaal met je eens. Want ik vertelde eerder dit, uh, dit programma ook uh, dat ik heel gelukkig ben. Dat ik was afgelopen woensdagavond op het strand. En, en dat was, het was zelfs avonds, dus de zon was al weg en zo. Maar gewoon puur de sfeer, het geluid, de mensen. Dat is ook belangrijk, hè, denk ik, de mensen met, met wie je bent. Want als je heel erg van mensen om je heen houdt... Dan, uh, dan is het ook fijn om die om je heen te hebben. Dus dan word je ook alweer gelukkig van. Je kan ook weer andermans geluk, geluk, gelukkig worden... Dus het is een combinatie van al die factoren die jij nu ook al benoemt. Ja, en van de liefde word je ook gelukkig. Absoluut. Ik was gisteren op een bruiloft. en uh, nou, Ik heb daar veel liefde gezien zeg, en heel veel geluk. En het mooie is ook dus dat mensen elkaar dan uh, naar het bruidspaar... wensen ze ook heel veel geluk. Ja. Dan zeggen ze van, nou, heel veel geluk toegewenst. En dan denk je van, ja, maar ja, uh, dat is, het is ook wel een, een vaag begrip natuurlijk, ergens. Wat, wat is geluk? Is geluk dat je tevreden bent? Is geluk dat je blij bent? Maar uh, het zijn wel die kleine dingetjes, wat je ook net zegt, waar jij heel gelukkig van wordt. Dat is fietsen met de zon op je, op je gezicht. Dat is op een strandje liggen met een lekker drankje in je hand en vrienden om je heen. En het zijn ook wel een beetje misschien uitzonderingen of unieke dingen. Want als jij bijvoorbeeld, je kan je, zeg maar... Ja, ik weet niet. De, als ik de hele dag door zou fietsen in de zon... dan denk ik niet meer dat je het zo zou waarderen... dan dat jij ja, juist lekker ochtends op je fietsen springt... en de zon begint te stralen. Er huh? zijn dingen die juist opvallen die je denk ik, geluk brengen... of dat gevoel geven in ieder geval. Want ik denk dat iemand in Spanje minder snel gelukkig wordt van goed weer... dan wij hier in Nederland of bijvoorbeeld in Denemarken of in Duitsland... waar het een beetje ja, ervan afhangt of je mooi weer hebt. Ja, op zich dat niet maar te realiseren. Ja, ik weet het niet. De andere kant, als jij... Elke dag wakker wordt en de zon schijnt, denk ik wel dat het op zich je positiever, ja, positiever maakt of zo. Ja, een beetje levensenergie. Nou, ik heb hier een lijstje met, uh, met de top 10 van uh, uh, gelukkigste landen van de wereld, ga ik zo meteen voorlezen. Dus uh, als je ja. nog even blijft blijf luisteren, hoor je naar welk land je moet verhuizen. Stel dat je hier niet gelukkig bent in Nederland. Waar ik de hele dag kan fietsen in de zon. <laughs> ja, dat kan inderdaad. Dankjewel voor het bellen, ik had uh, van Tessa, sorry. Doei doei. Fijne nacht nog. Jij ook. Doeg. Ja, deze moest ik natuurlijk even draaien, zo midden in de nacht, bij dit onderwerp over geluk. René Pro schreef het gelukslied met Alles kan een mens gelukkig maken, hier op Radio 1. Ik ga niet zorgen dat ik iets tekort kom, geen idee, geen benul, wat de smaak van honger is. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een gebakken vis.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 Een eigen hart, een plek onder de zon Er altijd iemand in de buurt die van me houden komt Toch wou ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpelweg gelukkig was Ik kan niet zeggen dat ik iets tekortkom, kom Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is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 Ja, die legendarische uithalen die hierin zit. Een vers kopje thee met zoveel liefde en passie gezongen. <laughs> nee, Froker hoorde je met Alles kan een mens gelukkig maken. Goeienacht, je luistert naar Radio 1, BNN, Nachtbrakers. En uh, het gaat over geluk. Waar word jij gelukkig van? Het kunnen er kleine dingetjes zijn, zoals dat verse kopje thee. Het kunnen grote dingen zijn, bijvoorbeeld uh, een, een bos bloemen. Of uh, lekker met je liefje. Op vakantie, of op stap naar een pretpark. Noem maar op, alles kan. 0800 1121 kom maar door. Bel me of mail me Meer Dat doe je dan weer op nachtbrakers.bnn.nl. Martijn, goeienacht. Goedenavond. Goedenavond. Waar, uh, waar word jij gelukkig van? Weet je wat het is? <laughs> ik heb bij Daan in de uitzending, heb ik Jort Kelder gehoord. En Jort Kelder zegt dat je gelukkig wordt van geld, maar dat is helemaal niet waar. Wat zegt uh, Jort Kelder dan? Je hoort Kelder zeggen dat je ultiem gelukkig bent als je tussen 2 en 7 miljoen hebt. Maar dat is helemaal niet waar. Nee? Nee, want als je tussen 2 en 7 miljoen hebt, heb je geen tijd meer om het geld uit te geven. <laughs> dan ben je alleen maar druk aan het maken van waar moet ik mijn geld aan uitgeven. Kijk, en dat is nou het essentiële punt. Geld, maar tijd. Als je tijd kan kopen, dan ben je ultiem gelukkig. Maar jij wil dus eigenlijk eventjes hier het statement zetten, Martijn, dat geld niet gelukkig maakt. Nou, ik zou niet zeggen dat geld niet gelukkig maakt. Te veel maar... geld. Maar ik zeg dat geld niet het ultieme doel is, maar dat tijd het ultieme doel is. Maar hoe kan je dat dan bewerkstelligen? Dat kan toch niet? Nou, dat is een beetje de vraag. Hoe ga je dat realiseren? Hoe ga je ervoor zorgen dat je op een gegeven moment zoveel tijd hebt... dat je kan doen waar je zelf zin in hebt? Ja. Huh? Uh, ik zit even een beetje mee te denken hoor, Martijn. Terwijl we hier aan het bellen zijn meteen. Heb jij een idee? Ja, ken je de film In Time? Nee. Oké, okay, nou dat is een beetje de oplossing, maar goed, daar ga ik niet te ver op in, want anders gaan we een hele filmrekening. Maar heel kort, wat is dat voor film dan? Nou, waar het een beetje op neerkomt, is dat zeg maar op het moment dat je wel geld hebt, maar je moet er nog steeds hard voor werken. Ja. Is een beetje een sture bedoeling, want je moet gewoon hard werken. En hard werken is voor niemand leuk. En dat kost veel tijd. En het kost veel tijd. Op het moment dat je nou gaat zeggen: ik kan vanochtend bepalen dat ik vanochtend niet ga werken. Maar dat ik iets ga doen waar ik je nu hebt, heb, vissen. Vissen? Ja. Ja, ja. Dan ben je een beetje het mannetje. Dan ben je echt gelukkig volgens jou. Als je gewoon zelf kan bepalen wat je wil doen elke dag, zonder dat je rekening hoeft te houden met, met, met geld en tijd. Precies. Dat is een beetje het punt. Op het moment dat je bijvoorbeeld kan leven zonder horloge of zonder telefoon, dan ben je het mannetje. Dat vind ik wel mooi gesproken, Martijn. Maar uh, dit, is, dit, is, dit is een beetje een, een droom van jou. Maar jij hebt nu toch ook wel... Want ik neem aan dat je niet tussen, de, tussen de, de, de 1 en de 2 miljoen euro hebt... en dat jij gewoon een horloge en een telefoon hebt. Wanneer ben jij zelf gelukkig? Je hebt toch ook wel gelukzalige momentjes? Ja, ik heb nog steeds een telefoon, dus dat is een beetje jammer. Ik kan nog steeds de tijd niet. <laughs> maar het is natuurlijk zo cliché. Als ik met mijn vriendin ben, droom ik zo ver weg dat ik de tijd vergeet. Dat was toch heerlijk? Dat is het mooiste wat er is. Echt, liefde maakt heel erg gelukkig, hoor. goede liefde is echt, uh, dat, is, dat is fantastisch. Absoluut. Liefde en dat... in combinatie met tijd is het beste wat er is. Ja, top. Dankjewel, uh, Martijn, voor het bellen en uh, een fijne nacht nog. Jij kan ook inbellen. 0800 1121. Erik, Goede nacht. Waar wordt? Goed? Ja, met mij gaat alles goed. Met jou ook? Ben je gelukkig? Ja, zeker. zeker. Ik was net thuisgekomen en... Uh... Ik zag de radio waar ik lig een beetje bij te luisteren en toen moest ik ineens aan iets denken over geluk. Ja, wat is dat dan? En dat is, dat is bijvoorbeeld. Uh, ja, ik heb al meerdere dingen van geluk, maar waar ik me altijd op is: als je zeg maar een grote familiefeest of een verjaardag of kerst, weet je wel. en er zit een hele familie aan de tafel, en dan zie je altijd opa of oma. die zit ergens in een hoekje op de hoofd van de tafel en die zit altijd met een, een gelukzalige glimlach. Omdat ze iedereen onderheen heeft. Juist. En volgens mij is dat het ultieme geluk wat een mens kan hebben. Maar is dan, ja. dat zie je bij een ander. Wat, wat is jouw eigen geluk? Oh, mijn eigen geluk. Nou, ik, ik hou ontzettend van koken en voor, voor mensen eten maken en dan het als je smullen. Oh, dat ze dan spullen. Oh, dat jij lekker uren in de keuken hebt gestaan. Goed heb je je, je best hebt gedaan en als zij daar dan van smullen en zij ervan genieten, dan geniet jij er ook van. Ja, precies. Maar het liefst, doe dan samen met die mensen koken hoor. Dan ga ik gewoon, gewoon met z'n allen in de keuken staan. Flesje wijn erbij. Daar je wijn bij een biertje erbij of zo. Ja, gezellig. En, uh, en, uh... Maar, maar, maar, maar wat, wat, wat ik bedoel met je opa en je oma, weet je, die hebben, die hebben alles, zeg maar, van alles meegemaakt wat wij nog mee moeten maken, laat Shit. ik het zo zeggen. Absoluut. Die, dan zo, die, zitten, die kunnen er dan zo tevreden erbij zitten. Fijn is dat hè? Daar dat verbaas, verbaas ik me al. Je ja, verbaas me niet, over. ik me je over, dat begrijp ik wel. Maar dat valt me altijd op. Maar denk je niet dat je ook, uh, uh, hoe ouder je wordt, hoe gelukkiger je met bepaalde situaties wordt? Ja, je wordt minder materialistisch, denk ik. Uh, je hebt het allemaal lang wel al gezien en allemaal al beleefd. Ja. Waar andere mensen zich druk over maken, dan maak je, je al lang niet meer druk over. Omdat je, het, omdat je zoiets hebt van, ik heb dat al meegemaakt inderdaad. Ik weet hoe ik daarin moet handelen. Je hebt ervaring of zo. Ja, precies. Maar gewoon dat, dat, dat ze gelukkig zijn. Dat iedereen ook blij is met elkaar of zo, ja. laat ik het maar zo zeggen. Ja. Terwijl ik ook wel denk dat de, uh, oudere mensen misschien soms ook wel ongelukkig zijn. als ze terugkijken op wat ze van hun leven hebben gemaakt. Oh nee, dat zou absoluut ongezijdelijk geval zijn. En waar ik ook heel gelukkig van word. Dat, dat die ene dame die net zei: van het lekkere weer is prima. Ja. Maar als het in de herfst gaat, dan regent de regen echt stormregen. Dan vind ik het helemaal om buiten te staan. Oh, dan ga jij juist de storm opzoeken. Ik ga gewoon lekker buiten in die keiharde <laughs> regenstorm staan, ik vind dat heerlijk. want het water gewoon je eigen hem de had laten regenen. Dat is soms zelfs lekker. Ik weet ook nog van vroeger dat, je dan, uh, dat, dat, dat het heel hard regende. En dat de straten, soms stonden de straten vol en dan trok je gewoon uh, je zwembroek aan... en dan ging je met je vriendjes gewoon door die, door die regen banjeren inderdaad. Precies, precies, heerlijk gewoon. <laughs> dat is wel genieten. En het kan natuurlijk ook fijn zijn, uh, Erik, dat je binnen zit... en dat, het zo, dat je zo de, de, de wind om je huis hoort blazen. zo. Dat je zo ja, dat fluitje ja, ja, ja. hebt en dat jij lekker warm met een goed boek of zo of uh, lekker een film zitten kijken onder een dekentje en, en dat je dan zo dat allemaal om je heen ziet gebeuren. Vandaag bijvoorbeeld ook. regent het opeens keihard. Heb je wel zo'n wolk gezien wat op je afkomt rollen met verschillende kleuren? Nee. Nee, nou dat is echt heftig. Dan komt er in een keer een storm op en dan krijg je zo'n drie verschillende kleuren wolken. Grijs, zwart en een soort groenachtig. En dat komt helemaal rollen. ja naar je toe. Oh, wat grappig. Maar dat, dat is dan een soort natuurverschijnsel. Ja, dat is een soort natuurverschijnsel. En als je dan buiten staat, nou, dat, dat is heftig. Dan, dan krijg je pas de wind van voren zo gezegd. Maar dat vind jij alleen maar mooi, daar word jij dus gelukkig van, Erik. Ik, word, ik vind dat heerlijk die natuurkrachten. Volgens mij ben je ook wel een gelukkig man, toch? Ik uh, mag me op zich, op zich ik best gelukkig klaar. Het kan altijd beter, maar het kan ook altijd slechter, zijn Absoluut. Je moet ook wel de dromen en de ambities houden om het nog gelukkiger te worden. Maar uh, als ik je zo hoor praten, word je van die kleine dingetjes. En volgens mij is het belangrijk om daar ook je geluk uit te halen, uit die kleine dingetjes. Word jij daar gelukkig van. En dat, uh, dat klinkt me als muziek in de oren. Precies, op je blote voeten voor het eerst lente weer. op je blote voeten door het gras lopen. Dat is zo zalig. Ja, dat zei toen net ook uh, uh, uh, iemand in Boyd's Bar wat je toen net hoorde. Dat versgemaaide gras als je gaat voetballen op zaterdagochtend. Oh! <laughs> ja. <laughs> ja, en nu ergens paddenstoelen zou ik zo doen. Ja, en en en en fantastisch. Dankjewel, Erik, voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. dat was me weer een genoegen en een fijne nacht okay. nog. Hoi, hoi. Dit is een heel mooi liedje. Dit is Ryan Adams. I don't remember when we were wild and young. All oh, that's faded in into memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really who I was? All oh, the lights will draw you in, and the dark will bring you down.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 Let's fade in the memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really who I was? Een man met een gitaar kan mij soms zo gelukkig maken. En zeker als hij Ryan Adams heet en zijn liedje Lucky Now. Goeienacht, het gaat over geluk. en. Uh... Ja, geluk kan, kan echt van alle kanten komen. En ik, uh, ik had het toen net beloofd aan Martijn, die had ik aan de lijn. Die zei van geld maakt niet gelukkig, tijd maakt gelukkig. En de tijd dat ik met mijn vriendinnetje doorbreng, maakt, uh, maakt mij gelukkig. Maar ik had, uh, ik had aan Martijn beloofd om uh, even de top 10 van de gelukkigste landen ter wereld mee te pakken. En uh, nou ja, goed nieuws voor, uh, voor ons als Nederlanders. Wij zijn achtste. In het, nou ja, dat vind ik best wel van de hele wereld. Hè? De gelukkigste landen van de hele wereld. Staan wij achtste. Uh, dat blijkt uit een onderzoek van uh, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkelingen, de, uh, de, de OESO. En dat uh, heeft uiteindelijk uh, 30 landen beoordeeld op verschillende terreinen. En uh, Australië scoort het allerbest. Qua uh, welvaart, qua uh, alle, alle zaken die men gelukkig zou moeten maken. Australië op 1, Zweden op 2, Canada op drie. Noorwegen op vier, 5 staat Zwitserland. De Verenigde Staten staan op 6. Denemarken op 7. En dan ja, wij dus. 8 Nederland. 9, IJsland en 10 Engeland. Ik ja, vind het wel, wel vet dat wij het zo goed doen. Goedenacht Annie. Ja, goed. Uh, ben, jij, ben jij gelukkig? Uh, sommige, sommige keer, niet altijd. Het is een moeilijke vraag ook wel, hè? Heb ik me, want ik, een, ja, maar, ik, ik ja, stel ja, want mezelf ook altijd. Maar het is ook, het je bent niet altijd gelukkig. Liggen. Wat de meesten ook zeggen, wat is geluk? Ja, wat is geluk voor jou? Voor de ene is een lekker bakje koffie een gelukkie. En voor de andere, die moet ik weet niet wat, 100.000 dieren winnen. Dan zeg ik, God, ben ik gelukkig. Ja. Maar ja, voor mij is het uh, ja, de natuur in hoofdzaak. Oké, okay, maar ook dus weer uh, goed weer bijvoorbeeld? Nou, nee, het hoeft voor mij geen goed weer te wezen hoor. Nee? Storm op de dijk, <laughs> hoor. Nou, je weet niet wat je <laughs> beleeft. Als je daar nog nooit geweest bent, dan moet je echt eens een keer naar de helder komen. Eh, Oké. Okay. Ga je buiten op de dijk lopen. Dat je bijna geen adem kan halen, dat je tegen de storm in moet torsen. Dat is zo'n zalig gevoel, hè. Dat je denkt, oh heerlijk. Maar doe je dan ook een, een regenpak ben aan? Je alleen op de wereld met die golven. Daar vecht jij dan tegen, als het ware, met die wind. En die slaan dan ik tegen zo'n gevoel. Ja. En dan zeggen sommigen, wat vind je daar? Ik zeg, zalig vind ik dat. Dat, dat, dat dan herleef ik helemaal in. Maar wat vind je dan het zaligste? Zalig deze zomer is voor mij een fiasco. Ja, voor de alle mensen die een mooi weer houden. Uh, mijn Meisjes hebben ze. Maar ik. Pff, die hitte, je zit met de blaas. En ik doe het. dit is, is ook nooit goed, natuurlijk. Nee, dat staat ook niet. Maar ik vind een buitje regen niet erg hoor. Het is lekker voor je voor je en voor alles, voor je haren. Het is voor alles gezond. Maar. Lekker een buitje regen. Ik heb elf, echt geen kwaad. Andi. Thuis. Jij houdt toch ook er wel van als het zonnetje zo tussen de gordijnen doorpiept, als je s ochtends ah, nog in bed ligt. Ik ga tegen de zon, maar ik ga er niet echt in zitten. Nee? Nee, ik heb achter een hele grote parasol zit ik onder. En ik, want ik ben, eh, vroeger was ik rood, ik ben nog niet zo jong. Oh, dus je verbrand snel. Nou en dan verbrand, ja. ik ben twee keer verbrand geweest, één keer gewoon hier op strand, dat ik verkering had. Maar dan moest ik, moest ik nou thuis zeggen waar ik die verbranderij vandaan had. Want jeetje, dat mocht je toch allemaal niet. <laughs> dat met een knul of beeldje. Maar ik ben ook met de strand, dus daar ben geweest en tweede graad verbrand. Nou, dan weet je wat het is. He. Wauw. Vellen op je lijf. Oh, ik weet vanaf ik thuis ben gekomen. Daar was je niet gelukkig van. In de muilen moest ik uitstappen en uh, daar lag ik ergens. En hebben ze mijn huis gebracht, Maar ik weet helemaal niet hoe ik thuis ben gekomen. Maar... Dat is vreselijk, maar daarom. Ik waak altijd voor de zon. Ik ja. vind hem heerlijk als hij schijnt. Maar dan dus zit ik op een afstandje zit ik mijn tuin te bewonderen, want dat vind ik prachtig. Zit je dan dat een beetje om je heen te kijken? Ja, gewoon niet mijn tuintje. Alle bloemetjes die weer opkomen. En dan ga ik weer naar de, de plantenwinkel. Dan kan het niet laten om dan weer planten te kopen. Natuurlijk, vledig jaar, maar er zoveel dood gegaan en bevroren. Dus ik moest van Allen een hoop geld uitgeven. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar is dat ook iets waar je dan gelukkig van wordt? Dat je lekker die, die plantjes kan kopen? Een beetje rommelen in je tuin? Een beetje... Ja, oh, dat vind ik heerlijk, dat vind ik heerlijk. En dan, is het klaarlijk? Heb ik genoegen ernaar zitten kijken? Ik denk, oh, wat is de natuur toch prachtig. De meeste mensen zien het niet. Nee. Of die hebben een tuin dat ik denk, nee, jullie zijn me niet waard. Er zijn honderdduizenden mensen die op een balkonnetje zitten... en die zo graag een tuin willen hebben. En deze mensen doen er niks mee. Dat vind ik altijd zonde. Wat? Uh... ja, wie ben ik, hè. Ja nee, nee, absoluut. Als jij dat, maar dat, wat jij ook zegt, iedereen heeft andere dingen waar hij gelukkig van wordt. Eén ja. wordt gelukkig van een computerspelletje spelen en jij wordt ge gelukkig oh, van... Geest, ja nee, maar dat is ook niet, niks is goed of slecht natuurlijk, tuurlijk maar niet, het is een wereld van klein kinder, verschil. Hoor. Mijn kleinkinderen ook, wel gek van ze van die rode dingen. <laughs> oma, mag ik even de computer? Ja, ik nou even niet hoor. Nee. nee. Oh, oma, heb je geen goede buis? Ik heb prima buis, maar ik kan gewoon eens tegen jullie praten, dan hebben we dat ding op je kop. Het is alleen maar zo te tikken, ga maar ah, eens lekker buiten ah, spelen. Ja. ja, Maar de zee dus. Ah, ja, die... Annie, jij wordt echt het allergelukkigste van de zee. Als jij bij de zee bent, dan, echt... ja. dan, dan, dan springt je hart open. Ja. En als het prachtig weer is met de zon, als de zon opkomt, of nou, als hij, nou, s'avonds laat, als hij ondergaat, oh. is, dat is zoiets zo iets moois. Dat is het langzaam en dan zie je de, dat water ondervoor helemaal rood wordt. En dan denk je, alles dat in de brand, dat is gewoon die, die zon die dan ondergaat. Dat is prachtig. Het, gewoon, de, de zee is iets heel prachtigs. Het leeft gewoon. Ja, gaat constant door, nooit hè? Mooi. Maar als je het nooit gezien hebt, kan je het je ook niet voorstellen. Nou nee, ja. ja, ik heb de zee natuurlijk wel eens, wel eens gezien, maar hoe daar, jij het vertelt dat het bij Den Helder oh, zo op die dijk maar slaat... Je niet in de, nou, je hoeft er niet voor naar Den Helder speciaal, te gaan, want het is een uithoek, hoor. Het is <laughs> het uiteind van de wereld. Ja, maar wel fijn, toch? Als jij daar gelukkig bij, bij bent. Ja, ik ben hier geboren en getogen. Ik ga hier niet weg. Ik ben nou 77, maar ik ga hier echt niet weg. Nou, ik blijf ook, ik hoop dat je ook nog even bij de radio blijft, Annie, want uh, dit gaat door Ja, te... dat doe ik ook zeker. Heel fijn. Als het niet zo goed is, dus dan ligt het altijd te luisteren. Dan ben ik er voor je, Annie. Ik vind het heel erg gezellig. Top. Fijne je nacht nog. Het? Ja, dankjewel En dankjewel voor het bellen. Doei. 0801121, daar kan je op bellen. Tom, goedenacht. Ja, goedenavond met Tom van... Hoi Tom. Um, heb jij de radio toevallig aan staan, of niet? Ik heb de radio aanstaan en ik zal het nou doen. Ja, want je bent uh, drie keer te horen op de radio en ik vind, vind je heel leuk. Maar drie keer is misschien iets te veel van het goede. Ja, nee, zeker weten. Ik, hou, ik hoor jou één keer en dus is ook al meer <laughs> Je wordt er niet gelukkig van als ik, uh, als ik drie, vier ja, ik keer binnenkom. Wel, ik, word, ik word hartstikke gelukkig als ik jou hoor. Nou, dat doet me deugend dus te horen, toch? Dat is geen enkel probleem. Uh, en mijn oplossing voor een, uh, voor een gelukkig uh, begin van de dag... Ja. dat is ik heb een kerstmannetje. Dat is met 25 december en we vieren van Kerstmis en dit kerstmannetje, dat is 70 centimeter hoog. Ja. En die staat bij mij op de kast. Maar wat doet dat kerstmannetje dan? Juist, dat ga ik vertellen. Uh, dat kerstmannetje, ik kom mijn bed uit. Ik uh, ga naar het kerstmannetje toe, ik druk op het knopje en hij begint zijn kerstliedjes te zien. <laughs> heb je bijen, ja. uh, Tom? Uh, ik heb een bijen, ik zal eens even kijken. Uh, even kijken. Ik druk op een knopje. Uh. Nou, dat is toch onvoorstelbaar Als je dat toch hoort morgens. Dan gaan de gordijntjes open en het zonnetje schijnt bij mij altijd. Nou, en dan word je helemaal gelukkig. Want als ik dat soms hoor, ik hoorde net iemand van in die is dus maanden ongelukkig. En denk ik van, jongen, ik koop toch een kerstmannetje of weet ik veel of zich. Maar wat voor kerstmannetje. Tom, ik vind het echt fascinerend. En ook heel fijn dat je er zo, dat je er zo gelukkig van wordt. Maar wat? Ja. Het is een kerstmannetje van 17 centimeter. Uh, 70 ongeveer. Oh, 70. Vroeger had je ze vaak in de banketwinkel staan. En die staat bij jou dan bij je bed? En, en die staat bij mij gewoon op de kast. En bij spreken: het is een hartstikke leuk dingetje. En dan gaat heen en weer. En ik daar druk op het knopje. En hij zingt zijn liedje en het is fantastisch. Het is ongelooflijk. Ik geloof dat iedereen zo'n kerstmannetje moet nemen. En hoe lang sta je al zo op met je kerstmannetje? Uh, nou, ik ben nu 70. Uh, ik heb hem ongeveer gekocht toen ik 65 werd. Ah, oké. Okay. Dus vijf jaar lang uh, heb je, word je wakker met het kerstmannetje? Het is ongelooflijk. Het is voor iedereen aan te raden. En byspreek, je wordt meteen helemaal vrolijk. Maar heb je hem gekregen? Heb je hem zelf gekocht? Nee, Nee, ik heb hem zelf gekocht. En okay. toen kwam ik erachter dat ik zeg van oké, okay, god, ik heb altijd in de 65 jaar heb ik in een de depressie gezeten. En nu vijf jaar lang, wijnspeker, ben ik echt gelukkig. Nou, ik vind het echt fantastisch Tom, dat het door zo'n klein, klein kerstmannetje, die je dan helemaal uh, zo opvrolijkt. 70, 70 centimeter en ik word er helemaal blij van. Dus ik zou met iedereen, <lacht> en vooral dus de jeugd, die wijnspeker een beetje, dus zit zuur op het ogenblik. Gewoon koop een kerstmannetje en is uh, je drukt op een knopje, gordijntjes open. En je gaat weer lekker tegenaan. Er worden heel veel mensen natuurlijk ook nu wakker die uh, s ochtends moeten werken... of, die, uh, of die, niet lekker, die niet lekker liggen te slapen en wakker schrikken en dan de radio aanzetten. Zou je nog één keer voor die mensen die nu wakker worden en wakker zijn... Uh, het kerstmannetje willen laten horen, Tom? Ik ga op het knopje drukken. Komt-ie. Dit is de honderd aan stelbaar. Wauw. Je gaat naar je gordijnen, je doet de boven en de zonnetje schijnt en het is ongelooflijk. Dankjewel Tom voor het bellen. Graag gedaan. En een hele ik fijne ben nacht. Ben je met je ja, Goedem. komt goed. Blijf lekker luisteren en blijf het kerstmannetje gebruiken. Te pas en te onpas. Heerlijk. Zeker weten. Goed om te horen. Goeie, doei, doei Tom. Wauw. Vind ik echt zo vet dit. 0801121, waar word jij gelukkig van? Hey. Oh, remember me. Remember me. Remember trying to stick a little math you took it all right you try to see me. You try to bring yourself up You say the word, then I'll sing it back. Van dit moment. De hype. De drie zusjes, heim, de hype, heim, zijn uit uh, Engel, of, uh, Engeland, uit de Verenigde Staten en Los Angeles. zijn pas, pas drie jaar bezig, maar ze stonden op onder andere Lowlands en ze worden echt op handen gedragen. Heim hoorde je met Forever. Hier yes, je luistert naar Radio 1 en het gaat over geluk. En uh, nou, ik denk dat die drie dames heel erg gelukkig zijn geweest uh, op Lowlands toen ze daar stonden, want ze hebben gewoon uh, uh, hit te pakken. Maar Marijke, jij bent uh, af en toe ook heel erg gelukkig, hè? Heb je het nou tegen mij? Ja? Ja, ja zeker. Want uh, ik, uh, als ik s'avonds uh, naar de rivier fiets uh, of, of loop en uh, gewoon dan de lichtjes daar aan zie gaan... en het wordt op het moment al wat vroeger donker. En dan uh, uh, daar zie ik uh, wel wat, wat oude lampen aan de overkant. En dat waren vroege gaslampen. Ja. En als kind uh, was er bij ons een, uh, een laam. Eh, nog eh, door de gasopsteker eh, aangedaan werd. En dat eh, zit zo in mijn reugen. En dat vond ik zo mooi. wat ik vroeger snapte, en ik ben niet. dat die gasopstichter eh, eh, het dan ook niet uit moest doen. Maar ja, dan draaide ze gewoon de Dat Het gasdicht. <laughs> ja. dus maar ik, eh, heel even, Marijke. Ouder. Want jij zegt dan: als ik dan loop of fiets naar, naar de rivier. Ja. Waar, waar woon je? Bij welke rivier, welke Bij, stad? De, aan, de, aan de oude Maas. Oh. In Wijndrecht. En dan. Eh, ik aan de overkant al die oude lichtjes en de grote kerk en zo. En die is helemaal uh, verlicht uh, s'avonds. En dat gaat dan zo langzamerhand uh, aan. En nou ja, het, het, uh, in het Duits vind ik dat heel mooi. Dat kan je in het Nederlands eigenlijk niet zo mooi zeggen, vind ik. En nou, dat maakt me gewoon heel gelukkig. Als je gewoon, uh, eigenlijk een heel simpel dingetje ook, net zoals ja. Tom met zijn kerstmannetje, heb jij ja. met, uh, met ja. de lampjes aan de, aan de oude ja. Maas. Ja, maar dan... en wat die mevrouw net zei hiervoor, ook uh, met plantjes in de tuin. Ik heb eigenlijk een jaren niet zo'n mooie tuin gehad. Gewoon uh, met wat plantjes te kopen, die kostte eigenlijk heel weinig. Ja, je kan dat... En, uh, nou, als je dan te vertroetel, want je moest je wel elke dag water geven, met dit weer, want anders dan, uh, ja, dan, gaan ze er onderuit. Maar het is toch ook fijn als je ze dan vertroegelt ja. dat ze er dan ook ja. goed uitzien. En dat ze dan, ja. dat, dat is toch jouw verdienste? En, uh, ik woon vlak bij een uh, bejaardenhuis. En dan komen, ik, ik zie heel vaak nou, dezelfde mensen langskomen. En die zeggen: Oh mevrouw, je tuintje wordt elke dag mooier. Maar ik wil het zo meteen uh, nog even over je tuintje hebben hoor. Ja. Maar ik ga even naar het nos journaal om te horen wat er allemaal in de wereld is gebeurd. Blijf hangen! N. <laughs>